Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Israëlische militairen vechten in het hart van Gaza stad. De premier van Israël zegt dat de belangrijke stad is omsingeld... en dat soldaten acties uitvoeren. Ook zei hij dat er niet gestopt wordt met schieten... zolang Hamas mensen uit Israël gegijzeld blijft houden... en dat mensen in de Gazastrook voor hun eigen veiligheid... verder naar het zuiden moeten vluchten. Steeds minder politieke partijen laten hun verkiezingsprogramma doorrekenen door het Centraal Planbureau. Dan wordt er gekeken of hun plannen eigenlijk financieel wel haalbaar zijn. Verslaggever Roel Bolsjes zegt dat bijvoorbeeld de partij van Omzicht en SC er niet aan meedoet. Het is natuurlijk een partij die niet zo lang geleden is uh, opgericht. Te laat om uh, de plannen te laten doorrekenen bij het CPB. En er was ook wel kritiek op die modellen. De modellen zijn niet de werkelijkheid. En dat is ook te horen bij andere partijen zoals de PVV, BBB en Partij voor de Dieren. En ook SP, DENK en Forum voor Democratie doen er niet aan mee. Ze zijn het niet eens met de rekenmethode die wordt gebruikt. Het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van Mark Overmars bij Ajax is klaar. De uitspraak komt over een paar weken. De oud-directeur kwam in opspraak doordat hij onder meer dikpik zou hebben gestuurd naar vrouwen die ook bij Ajax werken. En weer een avond Champions League voor Feyenoord. Rond deze tijd moeten de Rotterdammers aan de bak in Rome tegen Lazio. Twee weken geleden won Feyenoord met 3-1 van die Italiaanse club... Maar nu moet de ploeg het zonder supporters doen, vertelt onze commentator. Het heeft nog steeds te maken met die ongeregeldheden in 2015. Toen Feyenoord tegen AS Roma speelde en er een fontein vernietigd werd in Rome. Dat vonden ze daar niet zo leuk. Sindsdien uh, zijn Feyenoord supporters persona non grata in Italië. En dat is eigenlijk gewoon uh, volgehouden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gezegd, uh, nee, komt u maar niet. Toen heeft uh, Abutale, de burgemeester van Rotterdam, gezegd, prima. Dan hoeven wij u ook niet te verwelkomen in onze stad. Dus in Rotterdam waren er ook geen fans van Lazio en andersom dus uh, ook niet in Rome nu. Feyenoord gaat wel lekker in de groepsfase. Na drie wedstrijden gaan ze aan kop in de poel. Het weer, vanavond trekt er buien over het land. En ook morgen regent het, vooral in de middag. Dan een graad of twaalf. ZFM, verkeersupdate. Verkeers Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A4, Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Burgerveen. De vertraging is daar tien minuten. En op de A9, Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velsen... ook nog een kwartier extra reistijd.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 A new dawn, a new day A new world for me Feeling good Fish in the sea Dawn, a new day welkom bij twee Uur van ZFM Jazz samenstelling en presentatie Alco Beuving. En uh, we draaien mooie muziek. En de twee Uur werd afgetrapt door uh, Pat Bowie en Charles McPherson. En een, ja, natuurlijk een beetje afgezaagd nummer, Feeling Good, maar deze uitvoering, die heeft wel wat, hè? die heeft echt klasse. En ja, dat vind ik wel de moeite waard om daarmee een uh, twee Uur te beginnen. En wat ook de moeite waard is, dat is Theus Noble, de man die redelijk veel muziek uitbrengt. Volgens mij After Hours is volgens mij zijn negende cd alweer. En daar staan mooie nummers op. Het is misschien een beetje muziek voor de het late avond, maar toch wil ik een nummer draaien van deze cd. En dat is het nummertje Blues for Paul. En hier doet Benjamin Herman, speelt ook een deuntje mee hierop. Teus Nobel. mooiste cd geworden van uh, Teus Nobel. Eigenlijk een soort eerbetoon aan Chad Baker. Een, een hele bekende trompetist natuurlijk. Uh, er staan veel bekende nummers op van uh, de, de Baker. Maar dit nummer, uh, Blues for Paul, is eigenlijk een uh, eigen compositie van uh, Teus. Mooi nummer. mooiste cd ook. Zeer de moeite waard. Lekkere muziek, zeker voor de, de late avond. Maar als het regent regen valt, dan kan je deze muziek natuurlijk ook met een gerust hart opzetten. En als je toch een beetje in de donkere dagen zit... dan past daar wel de stem bij van deze mevrouw... die toch ook wel aardig kan zingen. The Rain, Melody Cardo. clouds raced out across the autumn sky, and you and I fumbled for a way to say goodbye. Strangers were in we? To look Klanken waren dat. Uh, dan wordt het tijd om iets uh, luchtigers daar tegenover te zetten. Kisses in kisses in the Rain. En dat is een uh, de, de Rick Brown. Uh, een heel bekende trompetspeler, volgens mij. Komt die? Rick Brown. Kisses in the Rain. Van uh, een vertegenwoordiger van de Smooth Jazz, zou ik bijna zeggen. Kisses in the Rain, een nummertje uit 2001. Daar kom ik bij, um, ja, toch wel een favoriet gezelschap voor mij. Ted Jones en Mel Lewis van een uh, CD, LP. Uh, Consumption Nation uit 1970. It Only Happens Every Time. Prachtig nummer, vond ik zelf. Meer dan de moeite waard, komt hij in volle glorie. Ted Jones en Mel Lewis. It only happens every time. Ted Jones en Mel Lewis It Only Happens Every Time en dan kom ik bij iets wat Nederlands <coughs> sorry en dan heb ik klaargezet eens even kijken waar ik dat heb staan oh ja hier, Live Jazz at the Crow en dat wordt gespeeld door Harry Happel en dat mooie nummer Softly as in Morning Sunrise ik laat er een stukje van horen want het is een live uitvoering, duurt zeker 10 minuten, maar in ieder geval om jullie eens kennis te laten maken met Hardy Happel Ja, zo blijft Harry nog wel even doorspelen, een minuut of tien. Dus dat wordt een beetje te lang voor dit programma. Maar uh, De Beste Man is uh, volgende week zondag 12 november... te gast in Zandvoort in het Theater de Krocht... bij de bekende Jazz in Zandvoort uh, concerten. En uh, ja, het is zeer, zeer, zeer de moeite waard. Harry Happel introduceert met Sven Happel... Uh, die de bas speelt. Harry natuurlijk op de piano... En Jasper van Hulte op de, op de drums. Uh, ja, de introductie van een nieuwe cd. Nou, hij is geïnspireerd door Monty Alexander Ray Brown. En, uh, ja, het is uh, een, ja, leuk om uh, weer eens hier in Zandvoort zo'n concert mee te maken. In de oude vertrouwde sfeer, in de krocht. Uh, nou, iedereen weet de weg te vinden. Ik zou zeggen, niet vergeten, zondag 12 november. Trio Harry Happel. En uh, meer dan de moeite waard... Kaartjes, nou, die moet je van tevoren uh, reserveren, volgens mij. Uh, niet vergeten, Harry Appel, 12 november. Leuk. Dan kom ik terecht bij een Duitse uh, bekende. En die speelt ook uh, uh, een, een aardig deuntje weg. En dit nummer dat is eigenlijk bedoeld voor alle mensen die vandaag jarig zijn. En haar naam is Barbara Dennerlein. En ja, ze laat de toetsen aardig ritsen, zou ik maar zeggen: Birthday Blues. In line. Duitse yes, uh, ja, pianist, organist uh, op de hemmend orgel. Leuk nummertje. Birthday blues. Als we dan toch in Duitsland zijn, dan maak ik een klein uitstapje naar nog een pianist in Duitsland. Jutta Hip, heet zij. Heeft samen met Zoot Sims een ooit een mooie cd gemaakt. En daarvan is het nummer So Wonderful. nummer. Een mooie, een mooie cd ook trouwens. Uh, een hele bekende die ik wel vaker draai, is Veronica Swift. She heeft onlangs net een nieuwe cd uitgebracht. Maar dit is een oudje van haar. Let's Sail Away. En daar speelt volgens mij Jeff Ruppert ook op mee. Dream a little dream of me. Stars Shining Right above you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 Leave all worries behind you love But in your dreams Whatever they be Dream a little dreamer Ja mooi, Veronica Swift en uh, uh, Ruppert op de saxofoon natuurlijk prachtig en dan komen we terecht bij uh, iets van de Rob Franke-trio. Vind ik altijd leuk. Uh, Fender Road heet dat uh, cd'tje. Uh, Blue Bossa. Dat was Rob Franken, bekend als begeleider van de Toets Tielemans. En was was even de eerste die de Fender Rhodes naar Europa haalde. En ja, elektronische piano als het ware. Een mooie muziek, bijzondere figuur. Uh, de, ten tijde van corona heeft het Metropolekerst ook nog wat opnames gemaakt. Onder andere, uh, ze zaten op gepaste afstand van elkaar. En ze hebben toen een nummer geschreven, A Man With A Plan... En dus ik moet even kijken waar ik dat neergezet heb. Oh, hier heb ik een. En daar speelt Benjamin Herman op mij ook. Prachtig nummer. Tempo. Mooi. Echt. Uh, ja. Dat doet je wat deze muziek. Dan kan ik ook zeggen van een, een ander bandje. Wat ook wel een aardig bandje is. De Nick Moss Band. En die hebben een cd gemaakt. Get Your Back Into It. En dat is een beetje blues. En een beetje swing. En daarvan een mooi nummertje. En dat is het laatste nummer van die cd. The Solution. Solution. That's how the story goes. van deze band, Nick Moss Band. Nieuw cd, 2023 uitgebracht. Leuke muziek. Blues en swing, zou ik bijna zeggen. Het laatste nummertje van vandaag... dat is, uh, even kijken welke je die die heb neergezet... Lady Blackbird, dacht ik dat ik nog had. Ja, It's Not That Easy. Lady Blackbird van een cd'tje Black and Soul uit 2021. Daar gaan we ermee uit. Ik hoop dat je het leuk vond. Er zat van alles in uh, oud en nieuw regen en november. En niet vergeten, volgende week uh, 12 november... Uh, Harry Happel in de krocht. Uh, Lady Blackbird, kom ze. Tot de volgende keer, maak er een mooie dag van.